In India zijn waarschijnlijk 24 studenten omgekomen door een fout van een medewerker van een waterkrachtcentrale. De studenten waren uit een bus gestapt om bij zonsondergang foto's te maken bij de rivier Beas in het noorden van India. Ze werden van de oever weggeslagen en meegesleurd toen de medewerker een sluisdeur van de centrale open De autoriteiten gaan ervan uit dat ze allemaal zijn verdronken, tot nu toe zijn vijf lichamen geborgen. De parlementsverkiezingen in Kosovo zijn gewonnen door de partij van premier Taci. Zijn democratische partij van Kosovo kreeg 31% van de stemmen. Taci kan opnieuw premier worden. Hij heeft onder meer beloofd om de werkloosheid en armoede in Kosovo terug te dringen. De opkomst bij de verkiezingen bleef steken op 43%. Van de Servische minderheid in het noorden van Kosovo ging maar een kwart stemmen. Veel Serviërs erkennen Kosovo niet als land en beschouwen het gebied als een provincie van Servië. In Apeldoorn worden vandaag duizenden motorliefhebbers verwacht. Ze komen voor het Harley and European Bike Festival. Uit angst voor geweld van motorbendes... geven weinig gemeenten vergunningen af voor motorevenementen. Apeldoorn durft het wel aan, maar heeft strenge voorwaarden gesteld. Zo mogen leden van motoclubs geen kleuren of emblemen van hun club laten zien. De politie controleert extra in rond de stad. Ook nemen sommige motoclubs eigen mensen mee... die in de gaten houden of alles rustig verloopt.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 Terwijl een zwakke tot matige wind vanuit het zuiden neemt de bevolking toe, gevolgd door een aantal onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten tot 120 km per uur. Dit was het... Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan de file op de ringweg Amsterdam, de A10 Oost, richting Amersfoort, Utrecht. Daar staat voor de Tunnel twee kilometer door werkzaamheden. Er zijn twee rijstokken dicht. Tot zover de verkeersin.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 programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou ja, werkdag. Ja, eigenlijk is het gewoon een werkdag. Het is eigenlijk alleen in Nederland, hè? Dat, dat gedoe met tweede dit en tweede dat... Tweede Pinksterdag, Tweede Paasdag. Dat is eigenlijk alleen in Nederland zo. Ja, dus de hele wereld gebeurt dat gewoon niet. Is het gewoon een werkdag vandaag. Ja. Het is alleen hier. Tweede Pinksterdag. Maar goed, maakt niet uit. Een heleboel mensen hebben gewoon lekker een vrije dag. En uh, nou ja, het is nog mooi weer ook tenminste. Nu nog wel. Het gaat veranderen hoor. Dat kan ik wel vast vertellen. Annemie heeft voor uh, zeker het eind van de middag en vanavond al een waarschuwing uitgegeven. Ik dacht zo. Uh, voor gevaarlijk weer hoorde ik. Maar of dat hier is, dat denk ik niet. Dat denk ik meer in het zuidoosten en zo. Maar het uh, gaat wel veranderen. Dat kan je trouwens ook zien, hè? Want uh, de zon is al minder fel. En er komt al bewolking, sluierbewolking aan. Dus. Nou ja, laten we er niet over zeuren. Gewoon, het is nog steeds tweede pinkste dag. En uh, een heleboel mensen zitten waarschijnlijk nu lekker op het terrasje. Of misschien wel op het circuit. Ja, dat kan ook. Want het is natuurlijk uh, tweede Pinkse dag. Dus het is uh, Race Radio vandaag. Ik betekent dat we de hele middag uh, live uh, radio hebben vandaag. Straks uh, om twee uur nemen Albert Jan en uh, Rob uh, Harms het over. En de eerste twee uur doe ik lekker. Ja. De eerste twee uurtjes van... Uh... En als er nieuws is van het circuit, dan hoort u dat natuurlijk ongetwijfeld. Als er nieuws is... van de rest, uh, nou ja, we zien wel wat er allemaal ter tafel komt vandaag. We zijn weer aan het begin van een nieuwe week en een hele week weer ZFM Lunch tussen 12 en 2 ook op dinsdag ja, vanaf vorige week. Hè. Dinsdag ook weer een uh, live versie van uh, ZFM Lunch met Channel en Dolly. Heel gezellig. Leuk programma. En de rest van de week uh, doen, uh, doe ik het. Alle iets samen met Angela of Dolly. een van de twee. Altijd gezellig. Dat wel. Vandaag niet. Vandaag ben ik alleen. Vandaag doe ik een lekker uh, de avond. ben een samen met uh, Rob en Albert. In, uh, Albert Jan. Ja. Angela, die zit in de tuin. Denk ik. Wat ze gelijk hebben trouwens. Ik heb weer een uh, hoop leuke nieuwe platen voor u. Uh, nou ja, een, hoop, een hoop platen voor u. Zal allemaal nieuw zijn? Nee, dan niet. hebben een uh, nieuwe van John Major bijvoorbeeld. Exo, Nieuw in de Hitparade binnengekomen deze week. En uh, nou ja, we besteden natuurlijk aandacht aan het nieuwe album van Alain Clark. Walk With Me. Prachtige plaat trouwens. Ik heb nog een heel klein restje confrontatie over vanaf afgelopen vrijdag. Twee liedjes. Die laat ik wel horen vandaag. Vind ik wel leuk. Nog een beetje, hè? Omdat het toch legendarisch was. Stones of Pop. Ik zat te kijken via Cultura24. Ik dacht, nou, dan ga ik nu uh, naar, naar de MPK geweest. Was ik, nou, dan krijgen we nu de Stones. Ja, mooi niet. Werd het niet aangezonden. Dan hoor nog een doel. Die zenuwenlijer van John Bonoassa. Nou, uh, sorry hoor, dan heb ik hem uitgezet. Wat oh, een zenuwlijn die giddel. Houd niet van. Nou, oké. Okay, uh, muziek. Ja, we kennen natuurlijk grotendeels de live versie uit Japan. Maar dit is de studioversie van het liedje. Cheap trick, I want you to win me. Natuurlijk allemaal die uh, beroemde live-versie. Die is opgenomen in de Budokon-hal in uh, Tokio. Ja, van Cheap Trick. Maar dit was eigenlijk dus de officiële, de officiële studio-versie of, uh, studio van het nummer. En uh, die hoor je niet zo vaak eigenlijk. Want je hoort eigenlijk alleen maar op de radio meestal die live-versie. Maar dit uh, is een keer wat anders. Cheap Trick en I Want You To Want Me. Nou, dit is wel heel toepasselijk voor vandaag.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 samen in de zon. André van de Heuvel en Leen Jongewaard komt uh, uit de musical. Heerlijk duurt het langst, als ik het goed heb. En uh, dat uh, is natuurlijk van Harry Banning en, uh, en, en, en, en Annie M.G. Schmid. Ja, u weet natuurlijk allemaal dat er vandaag uh, Pinkster Racers aan de hand zijn... en uh, nou ja, er is heel wat aan de hand. Er zijn al wat dingen gebeurd. Eh, vanmorgen om negen uur is het hele verhaal al begonnen met de Kia Lotus Race 1. En eh, nou ja, dat is allemaal al geweest, dus dat hoeven we niet meer te vermelden. Op dit moment <coughs> is er een pauze. Eh, tot eh, kwart over één ongeveer. En dan om kwart over één eh, hebben we de European Ferrari Trophy Race 2. Die duurt dertig minuten. Veertien uur hebben we de DMV en BMW Challenge Race. Uh, dat is nummer 2 ook. Die duurt 25 minuten. Dan hebben we ook nog een keer de Kia Lotus Race nummer 2. Uh, die is om uh, tien over half drie. En verder, natuurlijk, hebben we ook nog de. om 15 uur 25. 5 over half 4 dus. Uh, de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux Race. En dan om half vijf. Hebben we nog de ADPCR. Nou gaan we nou niet vragen wat dat betekent. De ADPCR. Ik weet het niet. Dat, uh, dat horen we straks wel. Als we Willem aan de telefoon krijgen. En uh, verder hebben we dan ook nog de ABCDR Burando Production Open Formido Swift Cup Race. Goedemorgen. Zeg. Hoe krijg je het voor elkaar? En dan kwart over vijf tot uh, kwart over zijn hebben de Truck Race Battle Race. Die duurt dertig minuten. En uh, no traffic. Uh, en uh, geen uh, voetgangers tussen paddock 1 en 2. De truck race, dat is een nieuw onderdeel, heb ik begrepen, aan, uh, aan deze Pinkster Racers. En dat is wel spectaculair, natuurlijk, als je dat ziet. Nou, u uh, wordt op de hoogte gehouden. We gaan straks uh, proberen contact te uh, zoeken. Zo rond kwart voor één met uh, Willem van Densen. Die zit voor ons op het circuit, onze vaste race reporter. En dan hoort u meer, hoop ik. Dit is John Major. nummer heet Exo. En het schijnt zijn nieuwe single te zijn. er zaterdag nog een pingpong. As as Even in the shadows. Baby, kiss me. Before they turn the lights out.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 Kill me, girl, XO. You love me like x -O. It's all that I see Giving you everything Baby, love me, lights out Baby, love me, lights out You can turn my lights out Oh, in the darkest night I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 Zo heet het nummer. En dat is de nieuwe uh, van John Major. Ja, nou, dat gaan we niet doen natuurlijk. Wacht even, de ging het dus niet helemaal goed. Hij, uh, dat had ik van de week ook een keer: dat hij gewoon op een verkeerde, verkeerde snelheid. En dat kunnen we George natuurlijk niet aandoen. U heeft uh, ongetwijfeld misschien afgelopen zaterdag gekeken naar de Nederlanderie, uh, The Night That Changed America. Een geweldige tribute van allerlei uh, artiesten uh, die de muziek van John Paul, uh, George en uh, Ringo uh, vertolkten. En er uh, was ook een hele mooie versie van, uh, van dit nummer van... Uh, van Joe Walsh samen met uh, Jeff Lynne en Danny Harrison, de, zon, de zoon van George. En uh, die jongen, dat is echt ongelooflijk. Dat is een kopie van zijn vader. Echt waar. Dat is een bijna een exacte kopie. Hij ziet er net zo uit. Maar zijn stem klinkt ook bijna hetzelfde. En hij kan ook heel leuk gitaar spelen. Ook dat nog. Nou, uh, u hoorde hem al een stukje, maar er ging iets fout. Want hij uh, ging op een uh, verkeerd level en dan klinkt hij veel te traag. En dat gaan we natuurlijk niet doen. Doe het nog een keer. George Harrison, something, something in the way she moves attracts me like. keer dat een uh, liedje van uh, George Harrison als A-kant op een Beatles single kwam. Dat was voor de allereerste keer, want dat was in al die zeven jaar niet gebeurd. Maar uh, deze keer dus wel, Something. En uh, het liedje werd later door uh, diverse artiesten uitgeroepen, als of betiteld als de mooiste love song ever. En ik... Ik denk dat ik het daar ook wel een beetje, een beetje boel mee eens ben. Um, alleen, uh, ja, uh, Shirley Bassey heeft zich eraan vergrepen. Frank Sinatra ook. Uh, allemaal, maar vooral die versie van Frank Sinatra. Nou, sorry hoor. Um, goede zanger, maar hier had hij beter af kunnen blijven. Um, ik blijf deze versie toch de mooiste vinden. Something. Al Afkomstig van het album Abbey Road van de Beatles natuurlijk. En um, George Harrison schreef het en zong het. Prachtig. Something. Ja, oké. Okay. Alain Clark. Moet een beetje eh, romantisch zijn we nu, een beetje. Ja, My Arms heet dit. Van het nieuwe album van Alain Clark. En dan hebben we het, uh, het album dat heet Walk with Me. My Arms. is uh, een lied van de nieuwe CD van Alain Clark. Ja, ik vind het echt geweldig. Dat vind ik dit mooi. Prachtig. Um, even kijken. Um, wat moet ik nou ook weer? Uh, oh ja, uh, is dit nou toch al? Wacht even hoor, dit gaat niet helemaal goed hier. Zo. Zie FM Voor Zandvoort en de regio. Ja, het regio-nieuws dus. Want uh, daar zijn wij aan toe. Uh, zo langs brand. Ik moet er even van winnen dat ik het uh, zelf moet lezen. <lacht> Gewoon even wennen. Brilletje op en zo. Anders kan ik het niet lezen. Nee, oké. Okay. Een jongen is vrijdag aan het begin van de avond gewond geraakt aan zijn been... toen hij de max Eubenstraat in Zandvoort plotseling overstak. Hij werd aangereden door een auto. De jongen liep tussen twee geparkeerde auto's de straat op... waarna de automobilist hem vermoedelijk te laat zag... Het slachtoffer is door medewerkers van de ambulancedienst nagekeken. Hij is met verwondingen aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Het eerste team van Alta is landskampioen in de eredivisie gemengd geworden. Ik denk dat het over handbal gaat, ik weet niet zeker, maar staat er niet bij. In de finale van het team onder leiding van coaches Tom Nijssen en Ron Timmermans... met 4-2 dus was sterk voor Zandvoort. Het is de eerste keer uit de clubgeschiedenis dat Alta zich kampioen van Nederland mag. Uh, mag kronen. Mag noemen, Dat ik zo zeggen. Alta versloeg onderweg naar de finale de regerend landskampioen en thuisspeler Lobbelaar. De club uit Amersfoort mag als landskampioen uh, 2014 volgend jaar de play-offs op eigen terrein organiseren. Het team van TC Zandvoort eindigde als tweede. En al met al een zeer goede prestatie voor het team. Want het zal wel tennis zijn. Ja, het is tennis. Sorry. Ja, dat staat er niet bij, potverdorie. Handbal. Handbal. Moet daar nou weer bij. Nou, het gaat over tennis. De brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt voor een brand op het terrein van Center Parks in Zandvoort. Er stegen dikke rookpluimen uit boven het park. De brand is ontstaan in een erco-unit op het dak van het gebouw, waarin onder meer de bowlingbaan is gehuisvest. Een van de omwonenden zag dat er rook uit het gebouw kwam en alarmeerde de brandweer. Ook het brandalarm sloeg aan. Nadat de brand was ontdekt werd het gebouw ontruimd. Er is niemand gewond geraakt, maar voor de zekerheid kwamen twee ambulances ter plaatse. De gasten eh, mochten vrij snel het gebouw weer in, want de brand heeft niet tot rookontwikkeling in het gebouw geleid. Vanaf 28 april zijn de gemeentelijke handhavers gestart met het opruimen van de fietswrakken eh, door, de, door de gehele gemeente. De actie heeft als resultaat dat er 36 fietswrakken zijn verwijderd. De aangetroffen fietswrakken waren voorzien van een waarschuwingssticker met daarop de datum wanneer de wrakken worden verwijderd. Uiteindelijk zijn er 36 wrakken verwijderd. En deze worden twee weken opgeslagen en daarna vernietigd. Heeft u een fietswrak gezien? Wanneer u in uw buurt of omgeving een fietswrak constateert... dan kunt u contact opnemen met een van de handhavers van de gemeente Zandvoort. En het telefoonnummer er nog van... Nou dat zal niet kloppen, want dat staat 14023. denk niet dat dat klopt. Ik denk dat er nog 57 voor moet, maar goed. je kunt in ieder geval met een van zo'n uh, handhaver contact opnemen. Uh, zonder dit soort acties uh, ver, uh, verrommelt de openbare ruimte onherroepelijk. Dat telefoonnummer, dat zal ik nog even precies opzoeken, want dat is geen goed uh, telefoonnummer. De jonge en talentvolle zoon van niemand minder dan Jos Verstappen... gaat van 4 tot en met 6 juli deelnemen aan de Zandvoort Masters... De eerste week van juli wordt op het Noord-Hollandse circuit de, circuit de bevaamde Zandvoortmasters gereden. Uh, de jongeman daardoor... Uh, Oké, okay. de jonge maar daardoor niet minder succesvolle Max Verstappen... zal deelnemen in een Formule, Dr Formule 3 auto van Team Motorpark. Via Formule 3 European Championship gaat dit daar helaas aan de Nederlandse neus voorbij... Maar door de deelname van Max Verstappen aan de Zandvoort Masters... zal eh, de scheurneus dus toch op eigen bodem te zien zijn. De bolide van eh, Amersfoort Racing... de auto waar Max Verstappen normaal gesproken in rondblaast... kan niet worden ingezet. Deze staat tegen de tijd namelijk op transport naar Moskou. Team Motorpark is overigens niet de minste... In 2012 en 2013 werd het team kampioen in de ATS-formule eh, 3-cup. Jongen jongen, ingewikkelde dingen allemaal. Oh, ja, het allemaal ingewikkeld. En dan nu het weer, jawel. Het weer in Zandvoort. Een zeer aangename en zonnige zondagmiddag is er vandaag aanvankelijk ook nog niet zoveel aan de hand. De zon schijnt flink, maar er zijn ook velden met sluierbewolking. Het blijft tot ver in de middag droog, maar tegen de avond neemt vanuit het zuidwesten geleidelijk de kans op fikse regen- of onweersbuien toe. De wind waait uit het oosten tot het noordoosten en is niet meer dan zwak en de temperatuur stijgt naar een zomerse warme 27 tot 29 graden. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt en komt er fikse regen- en onweersbuien met daarbij kans op hagel, zware windstoten en lokaal veel regenwater. De wind waait zwak tot matig uit het oosten en de temperatuur daalt niet, uh, daalt niet verder dan 18 graden Celsius. Morgen starten we de dag met wolkenvelden en aanvankelijk ook nog enkele buien met kans op onweer. Maar de buien trekken geleidelijk weg en de rest van de dag blijft het droog. Met geregeld zonneschijn. De wind is uit het westen gaan waaien en is overwegend matig van kracht. En daardoor is de temperatuur weer enkele graden lager. Aan zee wordt het een graad of 21. Wat verder landinwaarts loopt het kwik op naar 24 graden. Kortom, aangename temperaturen. Woensdag is het prachtig zomerweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en bij een meest matige west- tot zuidwestelijke wind stijgt de temperatuur naar ongeveer 22 graden. Aan zee blijft het kwik steken bij waarde onder de 20 graden. De rest van de week en ook komend weekend blijft het droog. Met flinke zonnige periode. De wind waait overwegend matig uit richtingen tussen west en noord. En de temperatuur gaat geleidelijk naar beneden. Donderdag wordt het van west naar oost. In de regio nog zo'n 20 tot 23. En vrijdag wordt het 18 tot 22. En in het weekend 17 tot 19. En tot zover onze weerbericht en het regio nieuws. Natuurlijk op ping Pop. 60.000 mensen hebben de Stoots gezien. En ja, ik hoor wat wisselende berichten. de een vond het geweldig. En de anderen vonden het weer niet. Ja, ik kan er niet over oordelen. Ik heb het niet gezien. Ik was er niet bij. Weet in ieder geval dat ze 19 nummers gespeeld hebben. Waaronder dit nummer wat we net hoorden. Tumbling Dice. En uh, ze eindigden met... You can't always get what you want. Met een koor erbij zelfs. En uh, het laatste nummer was natuurlijk... I can't get no satisfaction. Jawel. En... Ja, voor de rest, ja, je kon het allemaal leuk volgen, dat pingpop natuurlijk. Uh, vooral zaterdag, ik heb een paar mooie dingen gezien hoor. John Major was erg goed. En uh, verder uh, Epica, ja, daar heb ik echt van genoten. Er is wel wat, uh, wat uh, harde muziek en zo, een beetje gothic en zo. Maar ik vond het wel erg goed hoor. Ja, erg goed. En wat uh, heb ik nog meer gezien eigenlijk? Ja, natuurlijk de scene. Ja, dat was helemaal geweldig de scene. Echt, dat was zo verschrikkelijk goed. En uh, ja, dat was mooi. Straks nog even het draaien van de scene. Vind ik wel mooi. Even kijken. Uh, we gaan nog één plaatje draaien en dan ga ik contact proberen te zoeken met het circuit van Zandvoort. Met onze Willem van Densen die daar aanwezig is. En dan gaan we horen wat er vanmorgen allemaal gebeurd is. Dus nog één plaatje van Nick en Simon de horizon. En daarna probeer ik even contact te krijgen met Willem.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 Single en dat noemen dat heet de uh, Horizon ZFM <lacht> <Bayern> <depression> <tomstratie> Race Radio Pit Report het kan niemand ontgaan zijn natuurlijk <tomstratie> dat er Pinkster Races ja. plaatsvinden op dit moment op het Park Zandvoort. En uh, natuurlijk, als uh, dat het geval is, hebben we daar ook onze vaste reporter Willem van Denzen. Willem, goedemiddag. Goedemiddag, ja, ja vanaf uh, Circuit Park Zandvoort. Uh, Circuit Park Zandvoort, uh, Pinkse reisers, Op dit moment hebben we genieten van een uh, welverdiende pauze, zullen we maar zeggen. Ja. Maar uh, vanmorgen hebben we natuurlijk al een uh, aardig programma gehad hier. Uh, wat we vanmorgen onder andere gehad hebben, dat is een, uh, de Kia Picanto uh, race. Om um precies te zijn, de Kia Lotus uh, race. Lotus is dan een, een Pools... Uh... Nou, in die klas vinden we allemaal Polen terug. Die racen met zo'n Kia, Picanto. Ja. Hebben afgelopen tijd hier ook wat getraind. Toen zijn er drie auto's platgegaan. Maar vanmorgen hebben ze een keurige en een leuke race gereden. Die uiteindelijk gewonnen werd door uiteraard al Karel Lupas. Op een tweede plaats vonden we daar terug Piotr Paris en derde eindigde daar uh, Stanislav uh, Kosterzak. Nou, dat waren de eerste drie, maar ja. we hebben verder uh, veel meer gehad. Onder andere ook uh, truckreizen. En dat is toch ook wel uh, spectaculair. Uh, ja. Van die vrachtwagens van 6, 7.000 uh, kilo, die met een snelheid van toch wel 160 uh, over het rechte hend gaan. Ja, dat lijkt me inderdaad een prachtig gezicht. Dat is uh, inderdaad een prachtig gezicht. Uh, het startveld daarvan is niet uh, zo groot. Er zijn er acht. Er wordt ook gereest op het uh, korte baantje van het circuit. En, uh, ja, dus eigenlijk komen ze veel vaker langs. Ja. En die uh, trucks door de bocht te gaan is uh, werkelijk een uh, genot om te zien. Want uh, ze driften uh, uh, nog veel meer als uh, de kleine rezo dat je ja, de, die hier over het algemeen ziet. Uh. Ja. Gaat er ook al eens een om dan? Nou, ja, na de finish uh, we, hadden we de winnaar uit uh, de, de uh, Zwolle afkomstige Kees Zonklerk... Uh, die toch nog even een uh, mooie drift uh, wilde in de set in de Audi S... om het uh, publiek daarop uh, wat extra spektakel uh, te trakteren. Ja, en dat ging niet helemaal goed. Uh, die eindigde met die truc uh, in de grindbak. Dus, ja. Maar dat race op zich met uh, trucks, daar uh, wordt wel degelijk ook uh, op het scherpste van de snede gestreden. Ja. Uh, dat is wel uh, mooi. Scherp, ja, dat is heel mooi scherpst. Scherp van de snede? Ja. Ja. <laughs> ja. ja, heel scherp uh, gestreden werd er ook uh, zojuist in de Mazda Max uh, 5 Cup. Eén uh, uh, was er uh, goed weg, dat was uh, Rudy Schilders, maar het gevecht om de tweede. Uh, Plaats. Ja, dat heeft de hele race uh, geduurd. En daar waren uh, een zestal uh, rijders bij betrokken. En leuk voor de Zandvoorters uiteraard dat Jury uh, Verzwijveren daar ook heel goed in deed. Uh, op een gegeven moment uh, lag hij ook het uh, tweede. Maar ja, dat was steeds stuivertje wisselen. Hij raakte op een gegeven moment in de Audi S, raakte hij de Engelsman... Uh, Chris Wootscher. En viel daarmee terug naar een vijfde plaats. Maar kwam toch weer terug. Helaas uh, viel hij in de laatste uh, ronde uit. In van die uh, Mazda Max 5 Cup-wedstrijd, uh, dat werd uh, Rudy Schilders. Met op de tweede plaats uh, Bart Wurde. En derde uh, eindigde daarin uh, Jop van Uitert. Een uh, ventje van 15 jaar. En vergis je niet, die uh, Mazda Cup, uh, daar gaan 40 auto's uh, van start. Met hele ervaren mannen. En als een ventje van 15 dan een derde plaats. Uh, uh, veroverd. Uh, Ket je af, zou ik zeggen. Ja, dat is mooi. Hé, hey, dan nou mag je me even iets uitleggen Willem, want ik, ik zit hier natuurlijk op het tijdschema te kijken en ik vind het leuk. Uh, wat is ADPCR? Want dat, dat wil ik nou wel eens weten wat dat nou is. Ja, dat is de afkorting van een, uh, uh, ja, een, een club, zeg maar, die racen met Porsches. Uh, ja. En die hebben ja, alle dagen plezier. Er staat op All Drivers Pleasure uh, staat dat voor het CR. Oké. Okay. Dat is een uh, hele leuke klas om te zien. Maar uh, okay. uh, kan je racen met een uh, Porsche en het maakt niet uit welk het is en hoe oud hij is uh, en dergelijke. Maar die gaan wel degelijk, degelijk uh, ook uh, een flinke strijd op, op de baan. We hebben die ja. vanmorgen ook al zien racen. En later op de middag komen die nog een keer terug. Ja, half vijf, hè? En is ook een, Ja, en er is ook een uh, flink startveld met alles bij elkaar. Want het start samen met de BPO uh, is dat een startveld van uh, duim 44 auto's. Ja, ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Dus jij hebt het wel naar je zin daar. En uh, vanmiddag ja, zijn er zeker? nog een... Uh, er zijn nog een aantal races. Ik uh, denk, uh, denk dat ik je uh, rond kwart voor twee, als dat kan, uh, nog eventjes bel, want dan willen we graag even de uitslag weten van de European Ferrari Trophy Race natuurlijk, want die vindt uh, dan plaats. Ja, die uh, Ferrari is, uh, die, dat is het eerst volgende, die na de pauze van start gaat. En als ik me niet vergis, uh, is die start daarvan uh, om kwart over één. Ja, dus dan bel ik jou rond kwart voor twee nog eventjes weer. Want dan willen we even weten wie dat gewonnen heeft. Kan dat? Ja, helemaal goed. Oké, okay, nou dan neem ik om kwart voor twee nog weer even contact met je op voor het laatste nieuws over de Ferrari. race. Ah, oké, okay, tot dan. Oké, okay, Willem, hartstikke bedankt voor nu. En we spreken elkaar over een uurtje. Ja. Oké. Okay. Oi, oi. You better think. Twice. Take Think Twice. Een leuke herinnering als het liedje. Ik had in de tijd een bandje, dat heette Kaboodle. En uh, onder andere met Betheswerus uh, op drums. En daar speelden we dit nummer mee. Dat uh, was wel erg leuk. Um, you Better Think Twice dus, van Poco. En dit is Sam Smith. Stay with me. Het is de laatste voor het nieuws van 1 uur. Het NOS nieuws dan. Straks de tweede uur, natuurlijk nog Mr. CQ News. Stay with me. But I still need love cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave where you hold my hand. Oh, won't you stay with me? Cause you're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 Smith. Geweldig mooi liedje. Een beetje, beetje, het doet het een beetje gospelachtig aan. Ik vind het wel erg mooi hoor. Maar dat heet Stay With Me. En uh, ja, het is uh, tijd om het eerste uur af te sluiten. ZFM Lunch, Race Radio vandaag. Hoe heet dat? Pinkster Racers. Oh ja, uh, wou ik nog even vertellen. Ik had, we hadden het straks in ons nieuws in het item over die fietspraken over een telefoonnummer. Uh, wat ik niet wist, dat is dat uh, voor de gemeente vereenvoudigde telefoonnummers te vinden zijn. Dus dat nummer 14023, wat ik zei, 14023, dat klopt wel. Dus als u uh, toevallig uh, fietswrakken ziet, die er al uh, dagen liggen... en u denkt van uh, weg met die troep, even contact opnemen met 14023. Dat nummer klopt dus, inderdaad. En dan belt uh, u de handhavers en wordt het fietswrak verwijderd. En terecht... Al genoeg van die troepen op straat. Goed, we gaan eventjes het eerste uur afsluiten. We gaan even naar het nieuws en het weer van 1 uur. En daarna hebben we nog een lekker uurtje. ZFM lunched Race Radio. En straks om 2 uh, uur krijgt u natuurlijk het sterrenteam team van ZFM. Uh, Rob Harms en Albert-Jan Vos. Die de hele middag nog doorgaan met live radio. Jawel. Dus tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.